2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De weg A13-A16 af. Volgens de Raad houdt minister Schultz onvoldoende rekening met de Rotterdamse wensen. De nieuwe weg moet de A13 verbinden met de A16 via een extra ringweg ten noorden van Rotterdam. De aanleg kost 1 miljard euro. De gemeenteraad is op zich wel voor, maar vindt het huidige plan te belastend voor mensen in de buurt. Onder meer omdat Schultz de voorstellen voor twee tunnels heeft afgewezen. Naast PVV-leider Wilders gaat ook het Tweede Kamerlid Koozu de komende avond naar Zeewolde... voor de gemeenteraadsvergadering over een nieuw asielzoekerscentrum. Ze maken daar allebei gebruik van het spreekrecht voor burgers. Het COA wil in Zeewolde 900 asielzoekers opvangen... en op termijn mogelijk 1500. De plaatselijke politiek is verdeeld. Het Kamerlid Koozu, vroeger van de PVDA, nu van de partij Denk... wil tijdens de vergadering in Zeewolde tegenwicht bieden aan het geluid van Wilders. Het aantal nieuwkomers dat een inburgeringsexamen aflegt neemt af. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Sinds 2013 worden nieuwkomers niet meer begeleid door de gemeente en moeten ze alles zelf regelen en betalen. Volgens de gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk is die eigen verantwoordelijkheid veel te veel gevraagd. Wie het examen niet haalt kan een boete krijgen of zelfs zijn verblijfsvergunning verliezen.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 Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Overdag buien met lokaal kans op onweer. Maar tussendoor ook wat zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. everyone <laughs> to sun. Ja.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 Where the long shadows fall zfmzandvoort.nl